Al-Ghatib zegt dat hij zijn beslissing heeft genomen na overleg met de Europese Unie over wapenleveranties aan de opstandelingen. Daar werden geen besluiten over genomen. Al-Ghatib was sinds vorig jaar leider van de Syrische Nationale Coalitie, een samenwerkingsverband van groeperingen die strijden tegen de Syrische president Assad. De coalitie is voor het Westen het aanspreekpunt, al lijkt de coalitie niet veel invloed te hebben op de strijdende groepen in Syrië.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 De drie doden tussen 2000 en 2006 negen mensen, mijnen allemaal Duitsers van Turkse afkomst. Later vermoorden ze ook een politieagenten. Eind 2011 werd de groep ontdekt. Twee van hen pleegden zelfmoord. Beate Schepen moet volgende maand voor de rechter verschijnen. Ook vier medeplichtigen staan dan terecht. Oud-premier Miguel Pourier van de Nederlandse Antillen is overleden. Pourier was in de jaren 90 twee keer premier... van 1994 tot 1998 en van 1999 tot 2002. In deze jaren moesten de Nederlandse Antillen fors bezuinigen... om in aanmerking te komen voor hulp van het Internationaal Monetair Fonds. Een van de eisen van het IMF was verkleining van het ambtenarenapparaat. Miguel Pourier is 74 jaar geworden. Het weer...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 Welk Office 365 abonnement past bij uw organisatie? Microsoft partner Misco geeft uw advies. Kijk op misco.nl slash Office 365. Langs de lijn met Tom van Hek. Goedemiddag, het is bijna vijf minuten over twee, voetballoze zondag. Wat dan wel, hoor ik u denken. Nou, Bijvoorbeeld de WK-afstanden in Sochi, daar in die Olympische hal. Sebastian Timmerman met een 500 meter bij de vrouwen die er net op zit. Het is het verhaal van het hele seizoen hè, voor de Nederlanders. Het is net niet voor Thijsje Oenema. Vierde bij de WK Sprint. Vijfde op het WK 500 meter. Waar ze vorig seizoen nog met de bronzen medaille om haar nek. Een feestje stond te vieren in Ereveen. Zien we nu een zuur gezicht bij Thijsje Oenema. Sangwa Lee. wint afgetekend. wint bij de Heats. Heeft een voorsprong van bijna zeventiende van een seconde op de nummer 2 bij Jingwang. Wang. En dat is heel erg veel. De Olympisch kampioen Sangwali is een jaar voor de Spelen. Hier in de Adler Arena in Sochi. In een supervorm heeft dit seizoen maar twee internationale 500 meters niet gewonnen. Bij Jingwang uit China laat zien dat ze op de weg terug is. Sinds ze deel uitmaakt van het schaatsopleidingscentrum daar in Zuid-Duitsland. In Insel, waar ze traint onder leiding van Jeremy Waterspoon. Wordt tweede Olga Vatkulina naar het goud op de 1000 meter. Nu het brons voor de Russische op de 500 meter. Wolf net niet op plaats 4 komt. 500ste tekort voor de bronzen medaille. En Thijsje Oenema op plaats 5 komt 1100ste tekort voor het brons. Kijk ik even verder. Lorine van Riesen en Margot Boer speelden een rol in de marge. 13 e en 16 e worden zij bij de uh, vrouwen dus op die 500 meter. Bij de mannen is het een uh, stuk spannender ook wat de Nederlanders tenminste betreft. Doen meer Nederlanders mee om de prijzen. Jan Smekens won weer de eerste heat in 34-80. Rijdt straks in de laatste rit tegen uh, Thaibu Mo uit Korea. Die werd derde in de eerste heat en heeft 1400ste achterstand op Smekens... Tweede, met Giorgi Kato rijdt in de voorlaatste rit straks tegen Ronald Mulder. Kato staat op 1200e van Smekens. en Ronald Mulder op 2500e. en Michel Mulder vorig seizoen uh, tweede op het WK rijdt in de uh, tweede na laatste rit tegen de Rus Denis Koval. Het zit heel dicht bij elkaar op die 500 meter bij de mannen. We hadden nog nooit een wereldkampioen op die afstand bij zowel de vrouwen als bij de mannen. Bij de vrouwen is het vandaag weer niet gelukt. Maar wie weet lukt het Jan Smekens wel binnen nu. En drie kwartier gaan we weten of hij misschien wel de eerste Nederlandse wereldkampioen wordt op de 500 meter. Ontknoping dus van die 500 meter in dit uur. Daarna ook nog de team per shoot. De achtervolging zeggen we ook wel. Hè, bij zowel de vrouwen als de mannen. We zijn verder bij het wielrennen. Gent-Wevelgem. Sneeuw. Ja, sneeuw. Gaan ze in de bus zitten. Ja, ook. Maar er wordt ook gewoon gefietst. Ingekorte versie dus. Maar er wordt gefietst. Gent-Wevelgem. We zijn bij het hockey. Amsterdam-Rotterdam. Volleybal. Liekeurgers. Gisteren twee in voorsprong genomen op landsteden. Vierde wedstrijd in de play-offs, kunnen de nationale titel gaan veroveren. Om half vier gaat die wedstrijd van start. En we zijn bij de basketbalbekerfinale tussen Den Bosch en Zwolle. Die spelen hier voorbij in Almere. En tenslotte kijken we natuurlijk ook terug op de Grand Prix Formule 1 van Maleisië. Vettel sloeg toe, Louis Dekker komt er straks van alles over vertellen. The tears for fears, everybody wants to rule the world. We gaan wielrennen. Gio Lippens, want bij die grote rondes in zo'n bergetappe... zeggen die renners nog wel eens, je moet zorgen dat je in de goede bus terechtkomt. Maar dat moet je tegenwoordig bij wedstrijden <laughs> ook, hè? Ja, dat moet je zeker. Zeker sinds Milaan San Remo natuurlijk. Afgelopen week, precies een week geleden... toen de renners in de bus stapten om de Turquino te omzeilen... gingen ze met de bus over de snelweg, snijden een stuk van. Nou, dik 50 kilometer af... En ging er toen pas weer van start bij de kust voor het vervolg van Milaan-San Remo. U weet het wel, barre omstandigheden daar. En barre omstandigheden zijn het vandaag ook in Gent-Wevelgem. Want dat is de wereldbekerkoers, de, de World Tour koers die we vandaag uh, voor de wielen krijgen. Uh, ook daar slechte omstandigheden. Het is heel koud. Het sneeuwt in delen van België. Maar nou net in dat West-Vlaamse gedeelte... daar uh, is het uh, redelijk droog. Ik kijk nu ook naar de finish uh, in uh, Wevelgem. En daar ligt de weg er gewoon prima bij. Daar kan uh, prima gewielrend worden. Maar het is wel heel koud. En wat heeft de organisatie gistermiddag al ruim op tijd dus besloten om de start 45 kilometer te verplaatsen van Deinze. Zo'n beetje aan de snelweg richting Antwerpen in de richting van Gistel. Dat ligt dan weer meer in de richting van de kust. En daarmee is de koers ook ingekort tot 183,5 kilometer. De start die hebben we gehad om vijf over half één vanmiddag. En het is meteen verschrikkelijk hard gegaan. Het doet denken aan een eerdere Gent-Wevelgem. De Gent-Wevelgem die ooit gewonnen werd door Boas van Hagen een aantal jaren geleden. Het wordt meteen op de waaier getrokken en dan vallen er toch een paar dingen op. Fabian Cancellara, de winnaar van de E3-prijs afgelopen vrijdag. Hij was verschrikkelijk sterk. Hij speelde met de rest van het uh, peloton. Hij uh, zit in een tweede waaier. In de eerste waaier zitten onder andere Tom Bonen. Mark Cavendish... Uh, Bernard Aizel, oud-winnaar trouwens van uh, gent -Weveren. Matthew Heyman zit daarbij. André Greipel, natuurlijk, de sprinter. Hij moet mee. Henderson, ook een sprinter. Dan kijken we naar Lars Boom, de enige Nederlander die we daar in die groep hebben. En dan kijk ik verder naar dat lijstje. Uh, daar zie ik onder andere ook Peter Sagan staan. Die mag je tegenwoordig natuurlijk ook niet uitvlakken. En uh, dan hebben we dus een aardige eerste waaier. En in de tweede waaier, daar zou dan Fabian Cancellara zitten. Die heeft uh, achterstand uh, opgelopen. Die rijdt daar dus een eindje achter met nog een aantal andere mannen van naam. Gert Steegmans onder andere Ian Stannard, de Engelse kampioen die de laatste weken zo sterk rijdt. Philippe Gilbert zit daarbij, de wereldkampioen. Dan hebben we daar Thor Hushovd. We hebben Zep van Marken van de Nederlandse. Nederlandse Blanco-ploeg, die Belg die ooit de omloop in het nieuwsblad won vorig jaar. En nu hoopt dat hij bij Blanco ook goede prestaties gaat neerzetten. Hij zit er in elk geval met een aantal ploegmaats met Jos van Emden en Maarten Chalingi. Het is dus meteen vroeg koers in deze wedstrijd, ingekorte wedstrijd. Maar goed, het gaat erom wie er straks als eerste over de streep komt in Wevelgem. En we krijgen straks met name in het Franse gedeelte van de koers... want ze wippen net even de grens over richting Noord-Frankrijk. Daar krijgen we een aantal heuveltjes achter elkaar. En natuurlijk de Kemmelberg, die is onlosmakelijk verbonden aan Gent-Wevelgem... Dat allemaal straks. Voorlopig is het Keihardkoersen in When you were alone in the city, Dat hij hier al gezegd, best een lange plaat als er geen doelpunt tussendoor kan komen. Natuurlijk, het was uh, Wouter Hamel met uh, Girls in the City. We gaan het hebben over Formule 1 race. Het seizoen is eigenlijk al ineens in volle gang. De tweede Grand Prix vandaag in Maleisië, alweer een week na de eerste. Uh, Louis Dekke is hier uh, in de studio binnengekomen. Hij heeft weer uh, met steeltjes ogen de hele nacht natuurlijk. Uh, ochtend was het, hè? het film vanochtend van was ja. het. Het was een pracht race, gaan we een heleboel dingen over vertellen. Maar eerst even een gewone uh, iemand, die doet die uitslag. En die denkt, nou, Vettel 1, Webber 2... Het zal wel niet zo'n bijzondere race geweest zijn. Maar het was allemaal heel bijzonder. En ook in Vettel-Webber. Ja, als je naar de uitslag kijkt, denk je... Vettel, Webber, Hamilton, ja. oké, okay, die hebben we vaker gehad. Tot zover, klaar is, Kees. Het is net als altijd. Hè. Niks gebeurt. Schijnbedriegt. Maar, ja, schijnbedriegt. Want wat gebeurde er? Er is ontzettend veel gebeurd deze week. A, ah, het begon in nat op een opdrogende baan. Maar dat is het minst belangrijke verhaal van de dag. Uh, je moet je voorstellen, zo'n race duurt dik anderhalf uur. Webber lag aan de leiding. Eigenlijk grotendeels, zeker tegen het eind aan. En er is binnen een team, als je eerste en tweede rijdt... Weber rijdt 1, Vettel 2... er is binnen het team een afspraak... oké, okay, we gaan geen idiote risico's nemen op het laatst. Dat is wat anders dan een teamorder. Er wordt niet gezegd, je mag, uh, je mag elkaar niet inhalen... of je mag dit niet, je mag dat niet. Maar er is een, een soort aanvaardbaar risico. Hoe gek ga je nog doen in het laatste kwartiertje? Binnen het team, Red Bull is overlegd... na de laatste serie pitstops... In het geval dat wij 1 en 2 liggen, gaan we geen rare dingen doen. Webber reed eerste, Vettel reed tweede. En je hebt het in Duitsland gezien: Vettel ja. heeft gewonnen. Dat klopt dus niet. Dat klopt dus niet. Uh, Vettel is er overigens wel, het uh, is niet de eerste keer hè, dat hij denkt. Nou ja, er zijn rare. wel regels, ja. maar uh, dat is goed voor die anderen. Maar uh, deed hij iets heel raars ook? Of dacht Weber ook van het gaat nooit meer gebeuren vandaag? Nee, Webber had, uh, uh, zo heet dat dan in de Formule 1, de motor al uh, uitgezet. Dat is uh, onbegrijpelijk jargon, wat komt erop neer... dat je, laat ik het maar heel erg versimpelen... een beetje op cruise control de laatste ronde doet. Webber had absoluut niet het idee dat er nog een aanval zou komen. Dat was immers de afspraak met het team. Wettel uh, heeft vaker dit soort uh, dingetjes gedaan. Je kunt ook zeggen, ja, jongens, autosport, niet zeuren. Dat gaat om de snelste ronde. En als je tweede ligt, wil je eerste worden... Vettel is niet voor niets drie jaar op rij kampioen geworden. Dat is toch een beetje de killer in het team, de leider in het team. En Vettel heeft het gewoon uh, anders aangepakt ja. dan iedereen dacht. En Webber zag, zag het niet aankomen. We gaan er straks nog even over verder praten... want het ging nog door eigenlijk na de race tussen die twee. Maar eerst nog even naar de race zelf, want ik kijk naar die uitslag. en dan denk ik, Alonso mis ik. Die was ja, er al snel uit vandaag. Die he? miste wel heel snel. Er gebeurde iets wat, wat hem normaal gesproken nooit overkomt. Alonso volgens velen de beste coureur, ja. de berekenendste coureur... de coureur die altijd het maximale uit een race haalt, was eigenlijk na drie bochten al klaar. Was te agressief, wilde te veel in die eerste ronde. Het was ook nog eens nat, dus dan is een ongeluk een, een tikje snel uitgedeeld. Maar Alonso zat ontzettend agressief op de achterkant van Vettel. En net even iets te, want het kost hem zijn voorvleugel. Dan kun je nog zeggen, die vervangen we even in de pitstraat na één ronde. Maar hij maakte met het team één kolossale fout. Hij dacht, oké, okay, die vleugel hangt nog, het hing een beetje scheef. De vonken kwamen er vanaf. Uh, maar hij dacht, als ik nu blijf rijden tot die baan opdroogt... dan minimaliseer ik de schade. En daar heeft hij een dikke rekening voor gekregen. Want die vleugel knalde er op het rechte stuk onderuit. En als een vleugel onder een Formule 1 auto uitknalt... dan wordt de auto onbestuurbaar. Want dan gaan de voorwielen omhoog. Einde Alonso, grindbak, Klaar is Kees... Dus Duurpunt. dat is een pijnlijke. Ja. Dure punten. Dan was ineens daar vorige week Rijkonen. Een naam die we allemaal wel kennen, maar toch niet meer zo vaak zo hoog zagen. Nou, die gaat ook weer meedoen. Deed hij mee? Vandaag jij deed natuurlijk mee, maar deed hij ook echt mee? Nee, niet echt. Nee, nee, het was in kwalificatie al niet helemaal fantastisch. Hij startte als tiende, had weliswaar als 70 gekwalificeerd, maar was stout geweest in de kwalificatie. Had Rosberg voor de voeten ge gereden. Nou, dan krijg je straf. Dus hij startte in het middenveld en startte ook nog eens slecht. En dan rij je gewoon anderhalf uur achter de feiten aan. En hij heeft mooie dingen laten zien hoor. Mooie inhaalmanoeuvres. Maar ja, aan het eind van de rit is hij zevende geworden. En de leiding in het kampioenschap kwijt. Maar van Rijkonen zijn we nog niet af. En hij is absoluut heel agressief... In de goede zin, des is er echt bij dit seizoen. Dan ja. was er nog iets vrolijks. We hebben allemaal eens dat we met ons tankpasje bij de verkeerde pomp uitkomen. Ja. Maar uh, hier zie je het niet zo vaak. Lewis Hamilton, groot coureur. Wat gebeurt er? Ja, normaal gesproken toch echt het moment ja. van de dag. Alleen ging het aan het eind van de race natuurlijk om Wettel, Webber en Vettel. Maar Hamilton had een fantastisch moment. Moest een pitstop maken. Dan denk je, ach, dat heeft die jongen al vele honderden keren gedaan. En rijdt Pardoes ja. op de automatische piloot naar het McLaren-team. Maar hij rijdt helaas voor Mercedes. Weliswaar rijdt hij al. Hij, hij, die jongen staat vanaf dat hij kan praten ja. onder contract bij McLaren. Is nu net zijn tweede race voor Mercedes aan het rijden. Dus ja, het is allemaal wel begrijpelijk. Maar het zag er oh zo lullig uit. En pijnlijk toch ook ja. wel. Hè? Pijnlijk ja. voor, je, met name voor je nieuwe sponsor, toch? Uh, dat dat, dat het toch helpt wel... niet. Hij kon er nog ja. wel een grapje ja. van, van maken. Hij zei, I did a Jensen. Want ja. zijn voormalig teamgenoot Jensen Button heeft ooit hetzelfde gedaan. Maar deze was nog wel een tikje pijnlijker, hoor. Maar ook wel weer mooi. Ik zijn net mensen. Er ja. zitten ook mensen te luisteren die denken, we hebben toch ook Nederlander in de formule? 1? Ja. ja, die hebben we ook. En die finisht ook weer. Vorige week zei je, hij was zelf positief. Mogen we, mogen we positiever, positiever zijn? Ja, nou is, nou is Guido van der Garde, moet je weten, iemand die altijd van het halfvolle glas uh, is. En hij heeft ook inmiddels in zijn persbericht verklaard dat hij echt heel veel voldoening uit deze race heeft gehaald. Ik vind dat hij daar ook wel recht van spreken heeft. Hij heeft geen rare dingen gedaan. Hij heeft uh, om de fouten heen uh, gereden. Uh, wederom, eigenlijk net als vorige week kun je zeggen. Hij heeft maar één ding verkeerd gedaan. En dat is driekwart van de race voor je teamgenoot zitten. Maar aan het eind niet. Ja. Dus hij is vijftiende geworden. Dat is niet laatste. Er zijn er zestien gefinished. Uh, Anderen hebben fouten gemaakt. Hij niet. Oké, okay, piek zijn teamgenoot. Plek veertien. Dat is jammer. Daar zal hij van balen. Bianchi, die andere concurrent, een beetje in het achterveld, dertiende. Dat is ook vervelend. Maar ik denk dat Van der Garde vandaag wel tevreden is. En bovendien heeft hij met name in het begin van de race... toen het nog nat en verraderlijk was, heeft hij het heel erg goed gedaan. reed hij op een bepaald moment op eigen kracht veertiende. En dat valt wel op. Op dat moment was hij ook per rondje misschien anderhalf, twee seconden langzamer dan de kop. Dat was wel indrukwekkend. Alleen dat heeft hij niet ruim anderhalf uur volhouden. Alles bij elkaar naar die tweede race voldoende redenen om dat glas dan nog eventjes uh, half vol te laten. Ja, hoor. Dan gaan we verder na de race, want er was dus al van alles voor de race. Er is al levenslang bij daar voor ons gevoel wat tussen Vettel en Webber. We dan in de race en dan komt er nog wat na de race. Hè? Ja, ja, want dan moeten ze het podium op en uh, je weet een coureur die tweede wordt, terwijl die kort voor het eind eerste licht zal nooit heel erg blij kijken op het podium. Maar goed, hier was dus wat gebeurd. En uh, Webber uh, voelde zich, laat ik het maar letterlijk vertalen... genaaid door zijn teamgenoot. Dat is fijn aan het begin van het seizoen. En Webber heeft al wat oude ergernis dat hij altijd de tweede rijder is. Niet zo genoemd wordt, maar in de praktijk wel zo behandeld. Nou, op het podium moet je je voorstellen aan het eind van de race... na de champagne moeten ze verplicht een persconferentie op het podium doen... en vertellen wat er is overkomen. En Webber heeft ongelooflijk veel moeite gedaan... om daar in nette woorden te vertellen wat er is gebeurd. After this last stop, obviously the team told me that the race was over and uh, we turned the engines down and uh, we, we go to the end. So uh, I won a race as well, but in the end the team uh, yeah made a decision, uh, which we always say before the start of the race is probably how it's going to be. We look after the tyres, get the cut to the end, and uh, in the end Seb made his own decisions today and that's the way it goes. Yeah. Hij zegt het netjes, hij zegt het ook heel snel. Uh, ja, het, is, het is Australisch. Hè? En, ja, is en, Australisch. En, en adrenaline zit er ja. hier nog in. Hè? Maar wat zegt hij nou? Ja, We turned the engines down. Wat natuurlijk een hele rare zin is. Maar dan moet je je bij voorstellen... die laatste 10, 20 ronden gaan ze op heel houden rijden. Het hoeft allemaal niet meer beren snel. Dus uh, ja... Op betrouwbaarheid, heel houden, hold your position... was de afspraak binnen het team. Ja, Op dat moment heeft Vettel de alle afspraken gebroken. En uh, daarvan zegt Webber heel erg onderkoeld. Seb, Sebastian Vettel, ja. Seb made his own decision... Ja, daar heeft hij zich uh, ontzettend ingehouden. Want als je de blik zag die daarbij hoorde, dan is het echt koude oorlog in team. En dan gaan we komende week maar weer eens kijken. Want uh, ze moeten toch weer gewoon verder, hè? Met ja, één geluk. Ze hebben pauze drie weken tot aan China. En nou ja, voor de gemoederen is dat goed. Hé, hey, jammer, zeggen wij <laughs> dan. Maar uh, dank voor uh, de verslag hè, van deze prachtige, prachtige Grand Prix. Want dat was het. En Vettel aan de leidingen, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Ain't no sunshine when she's go.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 Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and she's house just. Ain't No Sunshine van uh, Bill Withers. Ja, wij gaan naar Sebastian Timmerman bij het schaatsen... want die tweede 500 meter, Sebastian, die loopt natuurlijk alweer even... De Spanning neemt langzaam toe. We zitten in de vijfde rit. Er is een Gilmore Junior uit Canada. Die slechts zeventiende wet in de eerste serie. Had ik wat meer van verwacht. Het is wel een talent hoor. Uit Noord-Amerika. Tegen Mika Pautela. De fin die altijd rare dingen doet. Zo vlak voor de start probeert hij het publiek te vermaken. Nou, er zit veel publiek zeg maar, bij de startlijn. 500 meter vandaag. Dus wat dat betreft komt het hem daar goed uit. Maar hard rijden doet hij niet. 35-41. Hij is ook langzamer dan in de eerste serie. Datzelfde geldt voor Gilmore Junior. Ook langzamer dan in serie 1. Alexa, je... Nezien bracht de Russen weer een beetje in vervoering. 35-31. Daarmee was hij sneller dan in de eerste heat. En hij is ook zeg maar, de beste in het klassement van rijders... die uh, inmiddels de twee hits erop hebben zitten. We hebben vijf ritten dus nu gehad. Van de twaalf zitten bijna op de helft van de tweede hit. Het gaat weer uh, vreselijk spannend worden vanaf de negende rit. Dan komt uh, Pekka Koskel in de baan tegen Laurent Dubreu. De Canadees deed het goed in de eerste heat. werd zesde. En staat ook wel dicht bij uh, de, de, uh, de top van het klassement hoor... Het verschil tussen Dubreu en de plaats van de Olympisch kampioen Thij is maar 1500ste van een seconde. Rit 10: Koval tegen Michel Mulder. Die vond ik ietsje tegenvallen in de eerste serie. Voor iemand die vorig seizoen zilver veroverde op het WK. Mulder heeft dus kort om wat goed te maken. Reed in de eerste hit dezelfde tijd als Dubreu. Voorlaatste rit: Giorgi Cato tegen Ronald Mulder. Cato tweede in hit 1. Ronald Mulder vierde. En in de laatste rit gaan we dan Jan Smekens op de baan zien. Die uh, de eerste het won in 34-80 en als eerste Nederlander, Nederlandse man, wereldkampioen kan worden op de 500 meter. We zagen hem dus straks minutenlang op het bankje zitten met het hoofd naar beneden, gelegen in zijn handen. Pepte die zichzelf op, concentreerde hij zichzelf. En nu is hij op de baan gekomen om in te rijden op die blauwe baan. Helemaal aan de binnenkant van de ijsbaan hier in Sochi. Smeekens gaat zich warm rijden. Intussen Nancy en Jamie Gregg op de baan. Neemen we die rit nog maar even mee om te kijken of zij ook sneller gaan rijden. Bijvoorbeeld omdat ze deden in de eerste hit. Jamie Gregg met name moet dat wel doen. Want viel toch een beetje tegen met zijn 35-30. Werd hij slechts ermee. mee. Zou het wel eens kunnen hoor dat hij nu sneller gaat rijden. Ja, net een tiende eraf. 35-20. En daarmee is Jamie Gregg het snelste... In deze tweede hit. En heeft ook de beste klassering tot nu toe achter zijn naam staan. Met dus nog zes ritten te gaan op de 500 meter bij de mannen. Radio 1, het NOS-journaal. Het is net half drie geweest hier zijn de hoofdpunten met Mark Visser.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 Twee minuten over, half drie, Gio Lippens. We gaan verder met Gent-Wevelgem de ingekorte koers waar zo hard gereden wordt nu. Ingekorte koers en uitgedunde koers. Want ik had het zojuist al over die twee waaiers. Die twee waaiers zijn inmiddels bij elkaar gekomen. Dat betekent dat Kansje de winnaar van de E3-prijs afgelopen vrijdag... ook weer in die eerste groep rijdt. Dat betekent ook dat er weer een aantal Nederlanders erbij is gekomen... in de eerste grote groep van 50 man. Ik zie een achtervolgende groep die probeert nog bij te komen... maar dat zal verschrikkelijk lastig worden in deze omstandigheden. Het is koud, het, is, het waait hard aan de kust. Windkracht 5 wordt zo'n beetje gegeven. En dat geeft maar weer aan hoe zwaar het is. De mannen die erbij gekomen zijn, uh, ik noemde de naam van Fabian Cancellara al. Verder zitten daar ook Nederlanders bij, dat zei ik net al. Sebastian Langeveld onder andere heeft aangesloten. Maakte een ijzersterke indruk in San Remo afgelopen zondag. Maakte ook een goede indruk in die E3-prijs van afgelopen vrijdag. Hij is er dus bij, bij die beste 50 verder. Maarten Cialinghi, Jos van Emden... Van de Vacan ploeg. Uh, geen Nederlander, maar wel een Spanjaard. Juan Antonio Flecha, de enige man van die ploeg die erbij is. En namens uh, Argos Shimano zien we ook dat Ramon Sinkeldam heeft uh, aangesloten. Hij zit dus ook in die eerste groep van 50 man. die zo langzamerhand de eerste heuvelzone gaat naderen. En dan al die bergjes, met name de Kasselberg daar op dat grensgebied tussen België en Noord-Frankrijk. Uh, die daar heel wat hellinkjes achter elkaar moeten uh, nemen. Kijk naar het verschil tussen de groep van 50 die inmiddels in een van die beklimmingen zit en de achtervolgers. Het is niet groot hoor. Het is minder dan een minuutje dat die mannen die erachter zitten moeten dicht rijden. Maar ja, rij het maar eens dicht onder deze omstandigheden. Renners goed ingepakt, nog 95 kilometer te koersen in lood en loodzware omstandigheden. En nog vijf ritten te koersen en dan weten we of we de eerste Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter hebben. Helpers weg, Sebastian Timmerman. ...tijd voor de kopmannen, bijvoorbeeld ook uit Rusland. Dimitri Lopkov in, in de buitenbaan... ...op deze tweede heat van de 500 meter... ...in deze achterritter. rit Yuya Oikawa. Een Japanner die op zijn Japans rijdt... ...al dat zo zittend en dan heel krachtig... ...heen en weer zwaaiend met die arme... ...9,62 opening voor Oikawa. De snelste opening op deze tweede heat. Prachtig komt hij door de binnen, binnenbocht heen... ...de eerste binnenbocht naar buiten toe. Lobkov heeft wel meer snelheid nu... ...want begint al langzaam en zeker in te komen. Uh, te lopen, begint in de buurt te komen bij Oikawa... Als Lopkoff die binnenbocht houdt. Kan hij de rit gaan winnen. Hij zit ernaast. Hij is er lichtjes voorbij. En hij gaat misschien ook wel sneller rijden dan Jamie Gregg. 35.20. 20 oh, de goede rit hoor, van Lopkoff. Jazeker. 35-08. 35.08 Dan is hij een tiende sneller dan dat hij was in de eerste serie. En Oikewa stilgevallen in deel 2 van zijn 500 meter. 35.28. 28 Lobkov aan de leiding. Oikewa derde in de tweede heat. En Lopkoff gaat ook aan de leiding in het klassement. Als we de twee 500 meters bij elkaar optellen. Leidt daar nu voor... Jamie Gregg en de Paul Arthur Waas. Staat op de derde plaats. Die aan het begin van het seizoen. Helemaal aan het begin van het seizoen. In Herenveen. Zo opviel bij de Eerste Wereldbekerwedstrijd. door een podiumplek te pakken. Maar dat heeft die Paul Was daarna niet kunnen herhalen. Vier ritten nog te gaan. op deze 24e maart. Misschien wordt het inderdaad wel een historische datum. in het Nederlandse schaatsen. Twee keer zilver in het verleden op deze afstand. Wennemars en Michel Mulder. En uh, Jacco-Jan Leewang. Wennemars en Jan Smekens behaalden ooit brons. Misschien straks wel Smekens Primus. Dat is nog even wachten. Eerst krijgen we Finland-Canada in de negende rit. Met Pekka Koskala. Wordt ook wel eens gekke Pekka genoemd. Omdat hij de ene dag kan winnen en de andere dag in één keer verstek kan laten gaan. Liet de duizendmeter meter ook schieten tijdens dit wereldkampioenschap. Dat had een goede reden. Want Koskala is ziek geweest een paar weken geleden. Toen we in Heerenveen waren bij de wereldbekerfinales al daar. Twee weken geleden dus. En dat heeft er toch wel behoorlijk ingehakt bij Koskela. Die aan het begin van het seizoen de eerste wedstrijd won in Ereveen. Daarna een bovenbleem blessure opliep. En vervolgens lang nodig had om terug te komen. Rijdt tegen Laurent Dubreu. Belangrijk. De nummer 7 van de eerste 500 meter. en staat dus maar 15 honderdste van de seconde achter bijvoorbeeld Brons. De plek waar Tijbemol op eindigde. Die derde plaats in de eerste serie. Dubreu. 9,66 opent de Canadees. Reed 35,09 in de eerste heat. 35,09 voor hem dus een goede tijd. Dat is een honderdste langzamer... Dan Lopkov zojuist gedaan heeft. Dubreu heeft een heerlijke tegenstander aan Koskela. Houdt hij de tweede binnenbocht? Ja, dat doet hij op volle snelheid. Maar Koskela rijdt nu veel beter dan dat hij deed in de eerste hit. Toen hij niet verder kwam dan 35-21. Koskela gaat Dubreu erop leggen. Hij rijdt 35-10. En is Dubreu voorbij in het klassement. Want Dubreu rijdt nu 35-26. En zo ga je dus als misschien nog wel uh, mogelijke kans hebben. In ieder geval outsider voor een medaille. De tweede hit in. En zo zak je dan meteen weg door te verliezen van Koskela. Dat overkomt Laura Dubreu bij de langzamer dan Dimitri Lopkov En Lopkov staat nog altijd bovenaan in het klassementje... waar Koskela Dubreu voorbij is gegaan. Nu op twee staat en Dubreu op drie betekent dat we al wel de conclusie kunnen trekken... dat er geen Canadees in de medailles gaat eindigen op deze 500 meter. Tijd voor de eerste Nederlander. Tijd voor Michel Mulder. Tijd voor de man die vorig seizoen tweede werd in Tijalf in Ereveen. Eén honderdste van een seconde achter Tijbe Mo toen. Dus moest Mulder genoegen nemen met de zilveren medaille. Hij gaat het opnemen tegen de Russische verrassing van de eerste heat. Denis Koval, de nummer 5 van uh, die eerste heat. Mulder werd 60, viel maar een beetje tegen. Die eerste bocht hier voor mijn neus, dat was een binnenbocht. Daar kwam hij niet helemaal lekker doorheen. Trapte een beetje naar achteren als het ware. En Mulder was in die eerste heat 400ste langzamer dan zijn tegenstander van nu. Dan Denis Koval, de nummers 5 en 6 van de eerste serie. Dus uh, tegen elkaar nu in... Uh, de baan en het onderlinge verschil is dus minimaal. Het gaat om die honderdste. Dat moet Michel Mulder, 26 jaar, afkomstig uit Zwolle. Eerst maar eens goed maken. Michel Mulder goed vertrokken in de buitenbaan tegen die Denis Koval. Maar heeft dadelijk dus de tweede binnenbocht. De wereldkampioensprint van dit seizoen. Dat werd hij in Salt Lake City. Opent langzamer dan Koval. 400ste. Maar een goede opening. 958, 954 voor Denis Koval. Het lijkt me zo dat Michel Mulder beter door deze eerste buitenbocht heen kwam dan door de eerste binnenbocht. daarnet. Hij heeft meer snelheid. Ook dan Koval komt in de buurt. En nu moet hij die binnenbocht goed houden. Nu moet Michel Mulder goed door die binnenbocht heen schaatsen. En dat doet hij aardig. Komt wel eventjes in de buitenbaan terecht. Keert op tijd weer terug. En gaat de rit ruim winnen voor Koval. Dat is een goed teken. En het wordt ook een goede tijdster. 35, 34, 82 voor Michel Mulder. Daarmee doet hij goede zaken. Is maar 200ste langzamer dan Jan Smekens was in de eerste serie. Dit was een goede van Michel Mulder. Getergd naar die eerste waar hij zoveel steken liet vallen. Klimt hij naar de eerste plaats in het algemeen klassement. Want hij is Koval voorbij met nog twee ritten te gaan... En je ziet het ook in de gelaatsuitdrukking van Michel Mulder. Dat hij dit even nodig had na die mindere eerste 500 meter. Dit was een goede. 34, 82. Hij slaat zichzelf keihard op de borst. Direct eh, nadat hij over de finish in ge is gekomen. En hij gaat klimmen in het algemeen klassement. Is dus in ieder geval Koval voorbij gegaan. Staat nu zeg maar virtueel op de vijfde plaats. Want we krijgen nog twee ritten. We krijgen nog Georgie Kato, Ronald Mulder, Jan Smekens en Thij Mo. Michel Mulder gehad. Ronald Mulder in de baan nu, in de buitenbaan tegen Giorgi Cato. Er zijn er twee die in het kalenderjaar 2013 Jan Smeekens hebben verslagen op een 500 meter. De ene hebben we net zien rijden, Michel Mulder. De andere staat nu in de baan, Ronald Mulder. Bij het Nederlands Kampioenschap Sprint, waar we het uh, kalenderjaar als het ware mee openden. Dat was het toernooi in Groningen, won uh, Michel Mulder uh, de ene 500 meter op de zaterdag... En was Ronald Mulder op zondag sneller dan Jan Smekens. Sindsdien won Smekens alle 500 meters. Goed, Ronald Mulder is nu in de baan. 35 05 was zijn eindtijd uit de eerste heat. En hij heeft een voorsprong te verdedigen op zijn tweelingbroer Michel... van slechts 400ste van een seconde. Dus moet hij ook de 34ers in. Moet hij naar de 34-86 toe gaan. Ronald Mulder... om zijn tweelingbroer voor te blijven in het algemeen klassement. Hij was getuige ervan in Salt Lake City... hoe Michel wereldkampioen sprint werd. Maar Ronald Mulder reed daar niet. Ronald Mulder was reserve. Maar heeft daar, naar eigen zeggen, wel zoveel energie vandaan gehaald. Hij vond dat zo Schitterende ervaring om dat zo mee te maken. Dat hij het zelf ook wil laten zien. De atletiek start bij Ronald Mulder. Die goed vertrokken is. Oh, missetje. Missertje. Direct naar de start. De eerste passen. En gelijk was even te zien dat hij wat onderlands had in zijn lichaam. Dat kost tiende. Dat kost uh, veel tijd. Zien we ook terug in de opening. 9,67 tegen Giorgi Cato. Die met 9,53 de snelste opening neerzet. In deze tweede hit. En het verschil is groot op de kruising. Cato natuurlijk de nummer 2 uit de eerste serie. Die uh, dicht op Jan Smeken zat. 1200ste van een seconde. Cato door de buitenwaar. Ronald Mulder komt. Nog wel ietsje terug in die binnenbocht. Dat loopt ook niet al te lekker. Kato is op weg naar de ritwinst. Maar gaat Kato ook Michel Mulder voorblijven in het algemeen klassement of niet? Dat gaat Kato wel doen. Hij is langzamer in de tweede heat dan Michel Mulder. 34-90 verliest als 800ste van een seconde. Maar blijft Michel Mulder dus wel voor. In het algemeen klassement over de twee heats. Dat doet Ronald niet. 35-0-2 voor Ronald Mulder. Is op zich na dat missetje in die eerste 5, 6 meter. nog wel een, een aardige eindtijd. Maar hij ziet wel Michel Mulder, zijn tweelingbroer. voorbij komen in het algemeen klassement. En dat uh, betekent dus dat we in ieder geval een medaille hebben. op deze uh, 500 meter bij de heren. Net als vorig jaar. Maar we willen eigenlijk goud. Wat wil je als Jan Smekens in de baan komt? De man die de eerste heat won. Jan Smekens in 34'80 gaat het opnemen tegen de Olympisch en de regerend wereldkampioen Thij Bum Mo. Wordt dit dan de historische rit? Jan Smekens heeft de ellendige tweede binnenbocht gehad in de eerste serie... Die bocht die je moet nemen op volle snelheid. Waar veel sprinters altijd moeite mee hebben. Hij heeft dadelijk de tweede buitenbocht. Tegen Modus in de baan. Het onderlinge verschil is 1400ste van een seconde in het voordeel van Jan Smekens. Jan Smekens mag 1200ste verliezen op Georgie Cato. Dus 34-93. Dat moet hij rijden. Want als ze gelijk eindigen gaat het om de duizendste. Dus laten we er maar even maar van uitgaan dat Jan Smekens gewoon die 93 moet rijden. Zodat hij die 1100ste eventueel verliest op Kato. Maar hij mag hem ook gewoon winnen deze tweede serie. Met twee overwinningen op zak de eerste wereldkampioen worden. Wat zal er nu door het hoofd heen gaan van Jan Smeekens. 26 jaar inmiddels. Oeh, niet helemaal lekker weg, leek me. Tijd bij Mo in de buitenbaan lijkt me beter weg dan Jan Smeekens. Oeh, die verliest, verliest inderdaad wat metertjes in de eerste 100 meter. Jan Smeekens opent in 9, 72, de twaalfde opening slechts. Laat dus tijd liggen direct naar de start in 9.56. De opening voor Tijd bij Smeekens ook niet helemaal lekker door de eerste binnenbocht heen. Oei, oei, oei, oei, dit kost allemaal tijd op de kruising. En nu heeft hij nog een meter of 7 voorsprong op Mo. Mo door de tweede binnenbocht heen. Tijd bij Mo komt eraan, Smeekens. Moet mee met Mo. Die maar 14 honderdste uh, moet goed maken op Smekens. Maar Mo rijdt weg bij Jan Smekens. Mo rijdt weg bij Jan Smekens. En Tijbe Mo wordt wereldkampioen. Niet Jan Smekens, maar Mo is de wereldkampioen. Want Wint in 34-82 de tweede serie. Zelfde tijd als Michel Mulder. En Jan Smekens wordt vijfde in de tweede heat In 35-06. En zakt naar de derde plaats in het uh, klassement. Achter Mo en Kato. En dus wordt Tijbe Mo de Olympisch kampioen voor de tweede keer op rij. De wereldkampioen op de 500 meter. De Koreanen. Dubbelslag dus voor Korea. Na Sangwa Lee bij de vrouwen. Nu Taibe Mo bij de heren. Wordt Giorgi Cato tweede. En zakt Jan Smekens door zijn mindere tweede 500 meter naar de derde plaats. Geen Nederlandse wereldkampioen op de 500 meter bij de heren. Smekens moet genoegen nemen met het brons. Michel Mulder wordt vierde, en Ronald Mulder wordt. Een vijfde. een deceptie voor de Nederlandse ploeg. Zeker weten wat we hadden van uh, Jan Smekens meer verwacht. Zeker naar die prachtige uitgangspositie in de eerste hit. Maar ja, dat is 500 meter rijden. Je mag geen foutjes maken. Ronald Mulder maakte een foutje direct naar de zwart. Smekens was niet lekker weg. En zo zakt hij naar plaats 3 De wereldtitel voor het tweede jaar op rij. Natijn Bummo, Kato tweede, Smekens derde. Janssen Jansen was dat met de Queen of Elba. We gaan het uiteraard weer hebben over het schaatsen. Want we hebben vandaag de 500 meter gereden. We hoorden net bij de mannen toch wat teleurstellend. Smekens het brons achter Kato en Mo. En eerder op de dag, Thijsje Oedema, onze troef op de 500 meter vrouw. Ook zij redde het niet. Ze greep net naast het podium, dus nog iets verder weg. Ze stond na de eerste omloop weliswaar nog op brons. Maar na de tweede serie zakte ze uiteindelijk dus naar de vijfde plaats. Geen eremetaal voor Oedema. Jeroen Stekelenburg spreekt met haar. Ja, weer zo'n rotplek. Calgary was je vierde en nu vijfde. Ja, na Lake had ik gedacht nooit meer vierde worden. Maar dat was niet mijn plan om vijfde te worden. En dat uh, is wel heel erg shit nu even. Ja, vergis me maar even, Calgary, Salt Lake. Het week sprint ging het over. Ja, waar zat het nu in? Ja, nu niet aan mijn opening. Die ging nu heel goed. Was ik alleen maar op de focus. Nu moet ik goed weg zijn. Alleen, uh, ja, ze was net wat te ver weg om lekkere kruising erachteraan te rijden. En, uh... Is het dan eigenlijk een nadeel dat je tegen haar rijdt? Ja, nou ja. Misschien wel als je net tegen een wat langzamer tegenstander mag, dat je dan net wat lekker achteraan rijdt. Maar het ja, is nu niet anders. En, uh, de laatste binnenbocht kom ik niet helemaal doortrappen. En daardoor kom ik wat minder snelheid het laatste stuk op. En dan rijdt je zo net weg en dan weet je, ik moet bijblijven. Maar dan ja, dat lukt je dan gewoon niet helemaal. Dan trap je wel naar achteren en dan ga je net niet lekker weg. Dus dat is uh, ja, zonde. Er wordt in de ritten voor je, wordt de lat vrij hoog gelegd. Heel hoog gelegd eigenlijk. Doet dat iets met je? Nou, ik weet gewoon dat ik zelf ook een hele goede kan rijden. En als het gewoon goed start, dat ik ook uh, een paar tieners harder kan. Ik heb, ik heb in slot bleek ook gewoon 7-0 gereden. Dus dat hou je dan vast. Je denkt, nou, en gewoon eigen rit rijden, je weet toch niet wat het mogelijk is. En, uh, ja, je rijdt nu een tiende harder, maar niet met een hele... De uh, laatste veel meter laat ik het verkloot ik een beetje. En dat is gewoon uh, best wel balen. Als je nou die rit analyseert, hè, want je zegt zelf al die opening is heel goed. Hoe kan het dan dat je dat rondje dat, dat je dat dan niet voor elkaar krijgt? Ja, nou wat ik net zei, die kruis kon ik niet zo gemakkelijk doorrijden als de eerste keer. En dan haat uh, ze binnenbocht. vond ik hem zelf wat voorzichtig doorheen. Ik ging er wel voor, maar het ging net niet helemaal goed. Ja, dan kon je dus gewoon niet met genoeg snelheid op het laatste rechte stuk. En dan krabbelde hij er wat achteraan. En dat is, uh, ja, da daar laat je het gewoon liggen nu. Zat het uiteindelijk misschien toch meer in die eerste omloop? Nou ja, als ik daar een 10, uh, 10, 28 op de mat had gelegd, dan had ik nu wel op het podium gestaan. Maar ja. Als uh, heb je niks aan. Je doet het niet. En de keer doe het ook niet helemaal de uh, laatste veel meter. Dus ja, dan word je vijfde. Hoe is dat nou? Want je zit er steeds heel dichtbij. In uh, Noord-Amerika rijden een fantastisch Nederlands record. En toch stap je steeds net naast het podium. Ja, nou ja. Misschien uh, heb ik dit nodig om volgend jaar wel op het podium te staan. Dat hoop ik tenminste dan. En uh, ja, ik leer hier wel heel veel van. En, uh, je, moet wel twee keer, je moet wel echt nu steeds echt rijden als het er om gaat. En met de druk vind ik wel...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 Thijsje Oenema zei dat. En volgend jaar, dat is natuurlijk allemaal de Olympische Spelen. We gaan hockeyen bij de mannen. Maar eerst gaan we even kijken naar de uitslagen bij de vrouwen. Den bos. 17e de overwinning op rijwin met 1-0 van Hurley. Amsterdam blijft het goed doen, 2-0 tegen Mop. En ook SCAC zit goed voor de positie. 4-0 thuis tegen HDM. Dan wordt het dringen, want Oranje-Zwart wint van Pinoquet. Kampong wint bij Nijmegen, dus die doen daarmee. Onder andere door een nederlaag van Laren, waar het helemaal niet goed gaat. Want die verliezen in Heilo met 3-1 van de Terriers, die daardoor onderaan weer aan. Aansluiten bij Nijmegen en proberen te gaan ontlopen. Bovenin dus Den Bosch, Amsterdam en SJC al zeker. En heel veel die dringen om dat vierde plekje. En bij de mannen is het ook een beetje dringen rond dat vierde plekje. Want Amsterdam is als een inhaalrace begonnen na de winter, Tim. Maar vandaag hebben ze Rotterdam op bezoek. 0-10. <tied> Ja, dat is de topper tussen 0-20 Amsterdam en 0-10 Rotterdam. We zijn trouwens twee minuten bezig. Het is nog niet gescoord. 0-0 dus. En uh, ja, je zei al, het wordt dringend aan de top. Want als we even naar de ranglijst kijken, Oranje-Zwart staat bovenaan. 39 punten. Dan Rotterdam. 38 punten. En dan Kampong, Amsterdam... allebei 34. En Bloemendaal staat nu... vijfde uh, op 33 punten. Want die verloren afgelopen vrijdag in een fantastische... wedstrijd van Rotterdam met 4-2. Rotterdam was toen erg goed. En uh, ja, Bloemendaal zakte dus naar die vijfde... plaats die dus geen recht geeft op... playoffs na afloop van de reguliere competitie. Maar vandaag dus die topper tussen Amsterdam... en Rotterdam. En je zei het al, Rotterdam, of Amsterdam... is goed bezig na de winterstop. Vijf keer gewonnen, nog geen punt verspeeld. En vandaag natuurlijk die topper tegen... Uh, Rotterdam. Afgelopen vrijdag... Won Amsterdam met moeite, met moeite van uh, Pinoquet. Het werd uh, 3-2. Uh, positief was wel dat uh, Take Takema weer uh, de hele tweede helft gespeeld heeft. En ook zorgde voor de winnende treffer uit de strafcorner. Dus wat dat betreft uh, ja, zijn de verwachtingen hoog gespannen van deze wedstrijd. Dus ik moet zeggen het zit niet echt heel vol hier in het Wageningenstadion. Want het is natuurlijk heel koud. Maar voor de spelers valt het wel mee heb ik gehoord. Dus uh, we gaan kijken naar een uh, mooie wedstrijd tussen Rotterdam en Amsterdam. Inmiddels uh, vier minuten gespeeld en nog steeds niet gescoord. Ik ga Leon Kersten vragen of we ook straks gaan kijken naar een mooie bekerfinale bij het basketbal tussen Den Bosch en Zwolle. Straks om drie uur in Almere, dus over een minuut of zeven, Leon. Is Den Bosch de favoriet of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je uitstekend. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Den Bosch is de kampioen van Nederland, de nummer één in de eredivisie. En hier ook favoriet. Ook natuurlijk uh, internationals in de gelederen. En Zwolle. Ja, Zwolle. Dat is Zwolle. Zoals, uh, uh, ze doet het goed in de competitie. Althans, ze staan vierde na de grote drie. En dat gat is wel groot. naar Leiden en naar Groningen. Het is, het is, het is echt een hecht team dat Zwolle. Dat kan best pieken op een moment. Maar dan moet het wel vandaag gebeuren. Want uh, ja, Zwolle speelde één keer in het uh, geschiedenis van de club een bekerfinale. Dat was in 2005. En zoals jij weet, het spelen van finales dat is toch iets extra's. Er is veel meer pers. Er is veel meer... Ja, er is een live wedstrijd. Er is veel meer publiek, want de hal in Almere, en ik kijk even om mij heen... ...die zit verbazingwekkend vol, want ik heb hier bekerfinales gezien de afgelopen jaren... ...waar ik persoonlijk iedereen een hand kon geven. En het is niet uitverkocht, maar ik denk toch wel dat we er 2.500 twee, man gaan halen... ...als ik zo om me heen kijk, met nog een paar minuten tot aan de startwedstrijd. Ja, en dat zijn ze in Zwolle ook niet gewend. Kunnen ze dan, nou zeg ik maar, uh, niet te strak met de billen tegen elkaar aan spelen, dat Zwolle? Gaan ze een beetje ontspannen op het veld staan? Kunnen ze hun eigen spel spelen? Het zijn allemaal vraagtekens. En van de Bos verwacht ik wel, die gaan hun eigen spel spelen. Gaan goed verdedigen, gaan hard verdedigen. De vraag is even wat Zwolle daar tegenover gaat stellen. De Bos al vijf keer de beker gewonnen. Zwolle één keer een finale gespeeld. Ja, dat zijn een beetje de verhoudingen op dit moment. En ja, wordt het dan een leuke finale? Eh... Daar zijn twee scenario's denkbaar. De eerste is dat Den Bos uh, makkelijk wegloopt omdat ze gewoon beter zijn. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. De andere is dat Den Bos er misschien wel eens te makkelijk over denkt. Dat hebben ze dit seizoen vaker laten zien. En dat Zwolle de wedstrijd van hun leven speelt. Nou, ik hoop op het laatste en een wedstrijd die in de slotfase beslist gaat worden. Dan is het verschil dat Den Bos wel negen volwaardige spelers heeft. Zwolle heeft er maar zeven. Nou, misschien dat dat het verschil gaat maken. Nog een paar minuten en dan gaat die bekerfinale beginnen. De spelers gaan zo voorgesteld worden. Het is uh, Zwolle speelt thuis in de... Ja, de traditionele kleuren en uh, Eiffeltouwers uit Den bos, die spelen het groot. We gaan er uh, uiteraard volgen hier in de uh, lijnen. we volgen ook gent Wevergum, Gio Lippens. Uh, dat ziet er ook best wel koud uit, want we rijden met de broeken aan, hè? Ja, met de lange broeken aan, uh, de jasjes uh, over uh, de shirts. Moeilijk uh, om rugnummers te ontwaren, want die zitten natuurlijk onder die jasjes... maar die zullen in de finale ongetwijfeld uitgaan. Er waren zelfs renners die nu al in de richting van de ploegleiderswagens gingen om hun jasje af te geven en om in elk geval vol te kunnen koersen... met nog 85 kilometer te rijden. Een chaotische situatie hebben we gehad in de wedstrijd. Ik vertelde het al, die twee waaiers die bij elkaar waren gekomen... bijna alle grote favorieten daarbij. Maar er sloot nog een groep van een man of 25 bij aan. Met onder andere de winnaar van een aantal jaren geleden... Edvald Boasson Hagen, die kwam ook weer bij de eerste groep. En zo kregen we toch wel een samensmelting van een mannetje of 25 daar vooraan. Inmiddels alweer een demarage uit die groep gehad. En de man die het initiatief nam, is de man die toch niet echt aan een geweldig voorseizoen bezig is. Hij is gehaald door de Nederlandse vakkansolij, DCM-ploeg, om het echte werk te gaan doen in de klassiekers. Juan Antonio Flecha. Maar het kwam er tot nu toe nog niet helemaal uit. Maar in deze wedstrijd laat hij zich in elk geval van voren zien. Hij is weggereden en kreeg uiteindelijk met de nodige moeite twee man met zich mee. Assan Bassa de kampioen van Kazachstan. hij rijdt voor de astana ploeg uit dat land en een fransman Mathieu Ladagnou die kwam er ook naartoe gereden en nu zien we een demarage aan de kop van de achtervolgende groep van de wereldkampioen met de dichte helm dat wel zijn regenboogtrui ook op zijn jasje maar zonder handschoenen, dat vind ik toch wel wat hoor. Philippe Gilbert die gewoon zonder handschoenen daar op die fiets zit. Hij is blijkbaar opgewassen tegen de kou. Hij kan dit blijkbaar goed aan. En heeft helemaal geen moeite met de weersomstandigheden. Demarage wordt teniet niet gedaan. Boaz Haken zie ik daar ook weer vooraan zitten in die groep. Hij zit dus inmiddels weer prinsheerlijk in het peloton met de favorieten. Maar de achterstand groeit. De achterstand op de drie koplopers met gewoon Antonio Flecia... 43 seconden. Ik zeg u nog over even dat Adam maar vandaag is aangesloten bij de groepstraining van het Nederlandse elftal. Hij voegde hem toe. Louis van Gaal, omdat Wesley Sneijder dinsdag wegens een lease niet inzetbaar is. Hij werd in alle getraind omdat de velden van Quick Boys en Ado Den Haag niet in goede conditie zijn. Wordt vervolgd met Schaatsen, basketbal, hockey enzovoort. op 1